PvdA-leider Samson wil de leden nog een keer uitleggen... waarom hij vasthoudt aan zijn steun voor de strafbaarstelling van illegaliteit. Tot teleurstelling van een grote meerderheid van het PvdA-congres... zaterdag in Leeuwarden, weigerde Samson die steun in te trekken. Hij wil vasthouden aan de afspraken in het regeerakkoord. Half mei wil Samson dus nog een keer uitleggen waarom hij dat doet. In Rotterdam heeft korte tijd brand gewoed in een flatgebouw... in de wijk Kralingen. De brand was rond 1 uur vannacht onder controle... Zeven mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. De brand brak uit op de begane grond van de flat. Daar is een woning uitgebrand. Het appartement erboven raakte beschadigd. Hoe de brand in Rotterdam is ontstaan is nog niet duidelijk. Het weer. Vanuit het westen gaat het regenen. Overdag trekt die regen weg naar het oosten van het land. Smiddags overal droog en af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Morgen op 30 april droog, geregeld zon. en Het wordt dan 12 tot 14 graden.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 Kom terug in het uh, laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus, Track Traces, het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Het is uh, niet echt de bedoeling van dit rubriekje om iedere week aandacht te besteden aan een overleden artiest. Ja, die kans die loop je al gauw bij uh, uh, oude meukhoekjes. Uh, ja, daar gaat iedere week wel. Uh, Iemand dood. Ik heb ontdekt, nou, als ze de 70 passeren, de artiesten die uh, nou, eind jaren 60, begin jaren 70, op de toppen van hun kunnen waren in de popmuziek. Nou, dan mag je blij zijn, dan mogen ze in hun handjes kneven. Uh, nou, dat wil ik dus allemaal niet doen. Ik heb er bovendien een hekel aan dat plotseling muziek uh, ten gehore wordt gebracht op verschillende radiozenders van een overleden artiest, terwijl je weet, nou, dat zou jij anders nooit draaien. Maar ik wil vandaag een uitzondering maken voor Richie Havens. Want die heb ik al meermalen laten horen in uh, de Nacht van het Goede Leven. Uh, een week geleden is hij overleden. Zijn roem startte in 1969, hoewel hij, hoewel hij al lang daarvoor uh, aan de weg timmerde. In 1969 opende hij het... Uh, legendarische woodstock festival en dat deed hij op een bijzondere manier hij had gewoon uh, zijn repertoire akoestisch niks bijzonders het leuke was de man had als behalve de looks van een uh, populaire popartiest was gewoon zichzelf en uh, daardoor zo, zo krachtig uh, bij zijn optreden dat kwam heel erg goed over mensen klapten hun handen helemaal uh, de blaren erop als hij uh, als hij, uh, een optreden had afgerold het was zo iemand van wie het publiek liever niet had dat hij ooit vertrok... maar dat hij de hele tijd maar doorspeelde. Dat is toch een hele prestatie. Waarom werd dat Woodstock-optreden nou zo leger, eh, legendarisch? Dat kwam eh, door het simpele feit dat een aantal bands eh, vastkwamen te zitten in het verkeer. En eh, al aan het begin van het festival was duidelijk... dat het, eh, het programma niet helemaal eh, volgens het... Eh, vooraf bedachte tijdschema zou kunnen verlopen. Nou, Hevens was uh, lekker bezig. Kreeg toegefluisterd, speel nog even door. Maar zijn repertoire was op. En wat hij toen deed, was Motherless Child spelen. Maar dan in een uh, geïmproviseerde versie... waarin hij voortdurend het woord freedom, freedom herhaalde. Nou, dat, dat zou de rode draad worden van, uh, van zijn verdere carrière. Ik vind het een beetje jammer dat hij altijd maar geassocieerd is gebleven met Woodstock. Hij heeft ontzettend veel mooie muziek gemaakt sindsdien. Kenmerkend voor zijn muziek was dat hij zijn uh, gitaar in een akkoord had gestemd. Daardoor kon hij uh, een heel bijzonder en heel snel geluid produceren... op, uh, op zijn akoestische gitaar. Uh, nou, ik wil straks eindigen in dit hoekje met uh, uh, dat uh, legendarische Woodstock-optreden. Ik vind het ook heel mooi dat uh, zijn as verstrooid zal worden... op het Woodstock-terrein... Back to my roots was een van de liedjes van de hand van Hevens. Uh, uh, van nou, wie het nog mooier hebben. Voor die tijd wil ik twee andere nummers laten horen van een LP uit 1971. Alarmklok heette die. Uh, uh, verscheen op zijn eigen label. Uh, wat zou ik doen? Nee, ik laat niet heer de San. Uh, horen. Uh, hij deed een heleboel covers van Dylan en ook van uh, Beatle liedjes. Maar heer Kamstensan heb ik alles laten horen in de nacht van het goede leven. Uh, laten we deze maar eens doen. I tossed and turned In the south winds On the other side The bridge stood the watch Guarding the heart Bounce. Like a shadow on a hillside. Etched in snow I leave the doorway, satisfied to hear the north wind cry. End of the season was dat van uh, Richie Havens van Alarm Clock. Daarvan uh, nog een nummer. To give all of your love away. Zoals beloofd, ter afsluiting dat weergaloze optreden van Hevens... aan het begin van het Woodstock Festival in 1969. Overigens, een jaar of zes geleden speelde hij dit nummer weer. Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Vijf jaar geleden, 2008... speelde hij dat nummer weer bij de opening van het filmfestival in Cannes. Kijk maar eens op YouTube. Prachtige uitvoering, met een cello erbij. Heel mooi aangekleed en wederom een dol enthousiast publiek. Richie Hevens. En wat dit rubriekje betreft, tot volgende week. Entering your hand, drop your hand, drop your hand, drop your hand, drop your hand, drop your hand. Clap your hand. Call him up from my heart I got a telephone in my pajama, And I can call him up from my heart When I need my brother Wat een way manier te beginnen dan met de Richie Haven? Ja, te gek dit nummer kan. Maar helemaal niet herinneren. hartstikke goed. Zal er zat wel een vervelende bom doorheen, helaas. Co van Gemert zoekt en leest Poëzie voor de Nacht. Nou, het, ik moet al lachen. Want het is namelijk vandaag 29 april, zoals je weet. En morgen gaat er van alles gebeuren met die koning en zo. Oh, yeah, yeah. Dus ik dacht, laat ik die jongen nou eens komen. Hij is vast aan het luisteren. Ik zal wat watergedichten opzoeken. <laughs> Dan is hij toch zo gek mee. Ja, oké. Okay. Dus ik hoop dat, dat je dat niet heel erg vindt. Nee. Eerst is het gedicht van Johanna Kruid. Brief aan de zee. Wie is dat? Dat is een hedendaags dichterijs. Als ik me niet vergis, is het een van de weinigen... waar ik wel eens gedicht van voorlees, die nog leeft. Oh, Brief aan de zee. Ooit heb ik geprobeerd je geheim te doorgronden... maar je pakte je zout in en droeg je geluiden weg... en in je golven stond verboden toegang. Vergeefs probeerde ik de dagen op muziek te zetten... maar ach, zelfs de regen liep mij nonchalant voorbij... en met eeuwen stof over mijn voetstappen... bleef ik in de trieste sfeer van ouder gebeden... en weefde verward aan het sprookje dat vrede heet... Dan liet ik mij verleiden om te gaan met de stemmen, landinwaarts. Maar er waren meer dingen dan een dromer ooit zal zien... en de wegen te veel onderweg. En zo schrijf ik me, zee, naar je toe. En al ben je te oud om met nieuwe woorden aan te spreken... toch vraag ik je, overstem mijn gedachten... zet voet aan mijn land en breng mij tot zwijgen. Een tweede watergedicht... Dat is... Ja, dat kon ik toch niet. Dat moest ik lezen. Nou, nou ja, dat staat ook helemaal niet op Willem-Holkswander. Maar toch wel op water. De idioot in het bad. Oh, okay. Van Fazade. Psychiater en... Nou ja, dichter. Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen... Haasdravend en vaak hakend in de mat... Lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen... Gaat elke week de idioot naar het bad... De damp die van het warme water staat maakt hem geruster. Witte stoom. En bij elk kledingstuk dat van hem afgaat... bevangt hem weer meer en meer een oud vertrouwde droom. De zuster laat hem in het water glijden. Hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst. Hij zucht, als bij het lessen van zijn eerste dorst. En om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden... Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden. Zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen. Zijn lange, bleke benen, die reeds licht verdorde... komen als berkstammen door het groen opdoemen. Hij is in dit groen water als ongeboren. Hij weet nog niet dat sommige vruchten niet meer rijpen. Hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren... en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. En elke keer dat hij uit het bad gehaald wordt... en stevig met een handdoek droog drooggevreven... en in zijn stijve, harde kleren wordt geshort... stribbelt hij tegen en dan huilt hij even. En elke week wordt hij opnieuw geboren... en vreed gescheiden van het veilig waterleven. En elke week is hij met lot beschoren... opnieuw een bange idioot te zijn gebleven. Goed. Dan een gedicht van Anna Enquist. En het heet Als water ben ik uitgestort. Domwater. Beukt en streamt de pijlers van de brug... die zwijgend schrap staat tegen overgave. Eeuw na eeuw is wat hij weet. Het binden van twee oefers. Waakzaam, moe. Weer ga ik door de oude stad, altijd naar de rivier... Mits scheeps posteer ik mij in machteloze aandacht, blote hand op steen. Ik brul met doorgesneden keel, zonder geluid, van woede en verlies. Al wat wij weten, hoe wij zijn, verdwijnt als wind over het land. Herinnering die even spartelt in het water en verloren gaat. Grijsbruine golven die uw naam niet zijn. De kampartstijd. Rivier stroom achterwaarts. Steen wordt weer vuur. Lucht om mij heen wordt lichaam dat mij draagt en troost. Geheugen val uiteen. Geschreven na de dood van een dochter. Zonder enige twijfel. Ja. Dan. Even kijken. Dat zou ik ook weer mee eindigen. Ja, met een gedicht van de Vlaamse dichter, Paul Snoek. Pseudoniem. Hij heette eigenlijk Schietenkat. Maar dat vond hij blijkbaar niet zo mooi. Dat heeft hij zijn schoonmoedersnaam naam aangenomen. Een zwemmer is een ruiter. Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water. Is liefhebben met elke nog bruikbare pori. Is eindeloos vrij zijn en inwendig zegen vieren. En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers... is met armen en benen al oude geheimen vertellen... aan het altijd alles begrijpende water. Ik moet bekennen dat ik gek ben van water. Want in het water adem ik water. Word ik een schepper die zijn schepping omhelst. En in het water kan men nooit geheel alleen zijn... en toch nog eenzaam zijn... Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn. Ja, je ziet het voor je. Ik begrijp wel dat iemand die aan het zwemmen is. daar een heel apart ge gevoel bij krijgt. Ja, dat zie ik. Uh, zwemmen is een beetje bijna heilig zijn. Ja, dat begrijp ik wel. Ik denk, denk dat wel te begrijpen. Als je zo licht bent. Ja. Dat, ja. Zie je je ja, ziet het voor ja, ja, ja. okay, okay. ja, Wel een eindeloze emmer Dacht de zwemmer zwemmend in een truimesop Hij was uraad het al pianostemmer hij, hij zwom met forse slagen naar zijn job Wat was dat eiland ook alweer met die piano? Was het Schiermonix of was het Molokai? Waarom zwom hij niet per taxi of per kano? Naar Gimse, Yamaha, Pechstein of Kawaii Zwemmer zwem Zwemmer zwem Zwemmer zwemmer Zwemmer, zwem. Erg handig was het niet om daar te zwemmen, want in zijn zwembroek was geen achterzak en een stem dus dan je dan beklemmen is voor een zwemmer toch een bron op ongemak en plots viel er een hoop van excrementen zomaar uit de hemel naar beneden afkomstig van een tiental jan van Genten die hun afval in de volle zee. Zwemmer zwem, zwemmer zwem. Zwemmer, zwem, zwem, zwem, zwem, zwem, zwemmer zwem, En toen zag hij een eiland aan de einde, met wel twintig beuzen op het strand. De zwemmer riep hoera, hoera, we zijn er, maar hij nam wel eens een stemvolk in de hand. Zwemmer, zwem.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 waarin ik zat het Haagse ziekenhuis passeerde... dacht ik aan mijn moeder. Ze was al achter in de zeventig toen ze daar een operatie onderging. Ik bezocht haar met grote regelmaat... maar ik werd toch verre overtroffen door haar oudste zuster van 84... die elke dag kwam. Hun relatie werd bij het klimmen der jaren steeds inniger... maar een buitenstaander zou dit niet uit hun gesprek hebben afgeleid... Mijn tante zei bijvoorbeeld: Voor je verjaardag ben je wel weer thuis, denk ik, en ik weet nou al wat ik je geven zal. Wat dan? vroeg mijn moeder Koeltjes. Een tuinsproeier, antwoordde mijn tante. Ik heb er zelf ook een. Je hoeft hem maar aan te sluiten op de waterleiding en dan draait die vanzelf in het rond en besproeit de hele tuin. Zo'n ding wil ik niet hebben zei mijn moeder met grote stelligheid. Ik geef het je toch, riep mijn tante, het is zo handig. Als je het me geeft, dan zet ik het in de kast... en dan gebruik ik het nooit, zei mijn moeder. Je zult zien, wat een fijn ding het is, hield mijn tante vol. En later gaf ze het inderdaad op de verjaardag aan mijn moeder. Die zette de tuinspoeien met verpakking en al in de linnenkast... Ze hadden allebei nu eenmaal onbuigzame karakters. Toch hielden ze van elkaar. Zolang mijn moeder in het ziekenhuis lag, kwam mijn tante iedere dag... ten einde haar een flesje vruchtensap te brengen. Dat lijkt geen opzienbarend geschenk, maar het was echte vruchtensap... dat ze zelf had geperst. Er zat een hoop werk in en een overtuiging want ze verklaarde in die ziekenhuizen geven ze je alleen maar rotzooi... waar je nog veel zieker van worden kunt. Ook van de kennis der dokters had mijn tante geen hoge pet op. Die kerels weten er niks van, zei ze tegen mijn moeder. Ik laat nooit meer een dokter aan me komen. Ik heb veel baat bij een wonderdoener. Meneer Bakker heet die. De alledaagse naam klonk mij een beetje als een afknapper in de oren... maar ik ben een romanticus. Zal ik hem ook eens naar jou toe sturen? vroeg mijn tante. Hier, in het ziekenhuis? vroeg mijn moeder. Ja, waarom niet? Nou, dat zal ik ten eerste eens moeten vragen. Toen de dokter de volgende dag in haar kamertje kwam, deed ze het. Ja, dokter, ik zou u nog iets willen vragen. Hebt u de bezwaar tegen als ik hier eens een, uh, een kwakzalver laat komen? De dokter was blijkbaar een wijze man, want hij antwoordde: Nee hoor, mevrouw als u maar geen pilletjes of drankjes van hem slikt. Toen deze boodschap mijn tante had bereikt... verscheen de volgende middag in het kamertje een rijzige gestalte... die verklaarde meneer Bakker te zijn. Alles goed en wel, zei mijn moeder, maar pilletjes en drankjes... mag ik voor u niet slikken, omdat u een kwakzalver is. Na deze duidelijke taal verklaarde de heer Bakker dat hij geen kwakzalver, maar wel een tegenstander van geneesmiddelen was. Dat komt dan goed uit, vond mijn moeder. Ik breng de geneeskracht van mijn lichaam over op uw lichaam, zei hij. En daartoe zal ik even bij u in bed komen liggen. Moet dat, vroeg mijn moeder sceptisch. Ja, antwoordde hij. Toen die net bij haar onder de dekens geschoven was... trad een leerling verpleegster binnen met een kopje thee... Zij zag twee hoofden op het kussen... besefte dat haar opleiding daarin niet voor zag... en ging weer heen. Het arme kind. Zij mijn moeder schaterend, toen ze het later vertelde. Ze dacht, dat gaat me te hoog. Even later keerde ze terug in gezelschap van de hoofdzuster... die korte metten maakte met de heer Bakker. Mijn tante was daar erg boos om, ze zei. En ik heb juist zoveel baat bij hem... Niettemin stierf ze twee jaar later... omdat ook de heer Bakker de eindigheid van het leven niet kon verhinderen. Op mijn moeder maakte het heengaan van haar zuster diepe indruk. Daarom besloot ik haar elke dag even op te bellen... om te vragen hoe het met haar ging. Het was een goed bedoelde, maar cerebrale actie. Toen ik haar voor de vijfde keer belde en vroeg... hoe is het nou met je, riep ze... ik wou dat je ermee ophield... Telkens als ik het even vergeten ben, bel jij en dan moet ik er weer aan denken. Marjolein van Heemstra is druk bezig als theatermaker bij het Rote Theater in Rotterdam, maar schrijft ook weer wekelijks een fijne column voor Dagblad Trouw. En dit keer onderzoekt ze haar Facebook-vrienden. Vorige week stelde ik de instellingen van mijn Facebook-account opnieuw in. Van een aantal Facebook-vrienden wilde ik minder posts zien. Je hebt nu eenmaal digitale kameraden waar je liever niet al te veel van leest. Omdat het licht deprimerend kan zijn. Elke dag een nieuw succesverhaal van die griet... met wie je op de kleuterschool dikke maten was. Of de zoveelste foto van de baby van de ex... die je verder natuurlijk al het geluk van de wereld gunt. Terwijl ik aan het aanvinken was... welke online vrienden mij voortaan gestolen kunnen worden vroeg ik me af wat het eigenlijk betekent. Een Facebook-vriendschap. Een verbintenis die je met een klik van je muis kan beïnvloeden. Dat hangt van de vriendschap af, dat begrijp ik ook wel. Maar ik kreeg van al dat klikken behoefte aan een definitie. Een kader. Iets waartegen ik mijn 1100 Facebook-vriendschappen kan afzetten. Een uur googlen leverde weinig op. Een officiële definitie van het woord Facebook-vriend... lijkt nog niet te bestaan. Niet eens op de website van Facebook zelf... Op urbandictionary.com vond ik wel de volgende onofficiële definities. 1. Een vriend op Facebook en niet in het echte leven. 2. De eenheid waarmee men populariteit meet. En 3. Iemand die je ontmoet in het echte leven... maar waarmee het contact is beperkt tot Facebook... om andere redenen dan fysieke afstand. Ik heb 1100 Facebook-vrienden. Een stuk of 800 van hen ken ik niet. Nooit gezien. Of misschien één enkele keer. Een deel van hen, laten we zeggen 200, ken ik wel van naam. Ze werken in hetzelfde veld, wat waarschijnlijk de reden is... dat ik hen een vriendschapsverzoek stuurde, of zij mij... uit een vreemd soort behoefte op de hoogte te blijven van wat de rest doet. En in sommige gevallen, geef ik eerlijk toe... is er sprake van zoiets als... keep your friends close, but your enemies closer. 800 min 200, dan houden we er dus nog 600 over. Een deel daarvan valt in de categorie van definitie nummer drie. We Facebooken was een beleefde manier om elkaar te laten weten... dat het contact beperkt kan blijven tot een sporadische vind ik leuk. Mislukte dates, mensen bij wie ik een sociaal blauwtje liep of andersom. Dat soort verhalen. Laten we zeggen dat dat er 100 zijn. 600 min 100 is 500. 500 mensen die ik niet ken en van wie ik niet meer weet... waarom ze mij hebben toegevoegd of ik hen. Waarom ontvriend ik die mensen niet? Goeie vraag. Geen idee. Iets houdt me tegen. Misschien een ouderwets idee dat je een vriendschap niet zomaar opgeeft. Dat je iemand niet straffeloos en zonder opgave van reden... uit je digitale leven kan knikkeren. Dat er in, simpele, in dat simpele vriendschapsverzoek dat ooit werd gedaan... De potentie ligt van iets groters. Echt contact. Oprechte interesse. Hoe realistisch is dat? Zouden die paar honderd mensen inderdaad in mijn echte leven ook vrienden kunnen worden? Zijn we in elkaar geïnteresseerd? Wat weten ze eigenlijk van mij en ik van hen? Als ik ze tegenkom op straat, betekent het dan iets... dat we op druilerige zondagochtenden door elkaars vakantiefoto's scrollen? Zou ik ze überhaupt herkennen? Wie is de mens achter mijn Facebook vriend? Er is maar één manier om daarachter te komen. Van die groep van 500 woont er één in Vietnam. Toevallig ben ik daar de komende week en ik heb hem een bericht gestuurd. Hij reageerde meteen. Natuurlijk wilde hij me ontmoeten in Ho Chi Minh, schreef hij. Ik ben immers zijn Facebook-vriend. Dit weekend hebben we een afspraak. Volgend weekend meer. online pictures of me and a list of my friends and an unofficial record of the groups that I'm in. Before the internet friendship was so tough, you actually had to be in people's presence and stuff. Who would have thought that with a point and a click, I would know that Hope Flows is your favorite flick. Ja, echt ermee. <laughs> Friedrich Lavatsch, die verdient eh, nu al een stambeeld. Hij vertaalde Nederlandse songs in het Duits. En het album heet Die Nederlanden. Binnenkort een interview. In die Amsterdammergrachten heb ik mich voor immer verliebt. Amsterdam kan man. Als die schönste Stadt, die es gibt, in den Amsterdamer Kneipen scheint das Licht gelb und warm in der Nacht Amsterdam, da möchte ich bleiben in dem alten Haus an der gracht. Er steht ein Haus an der Gracht in Alt-Amsterdam. Als Junge van Nacht bij Großmutter kam. Jetzt schauen aus dem Fenster zwei fremde Männer mich an. En ook das kleine Geschäft is weg nebenan. Nu nog die Bäume träumen hoch überm Verkeer. Een paar schweeën op de Gracht hin en her. In die Amsterdamer Grachten heb ik mich voor immer verlitan. Amsterdam kan man betrachten als die schönste Stadt, die es gibt.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 En toch nog geen afscheid van F. Starik. De afgelopen weken werden er in Utrecht voor de derde maal... City to Cities georganiseerd. Uh, ik citeer even. City to Cities is een internationaal literatuurfestival... dat in april van elk jaar de stad Utrecht verbindt... met twee andere literaire steden. En dit jaar zijn dat Lissabon en Berlijn. Wij halen de grote schrijvers uit die steden naar Nederland... gaan op zoek naar nieuw talent... en proberen te achterhalen waar Utrecht verschilt en overeenkomt met haar gaststeden. Nou, F. Starik reisde af naar een uh, fris maar zonovergoten Lissabon... en maakte daar een korte film. Nou, hier een gedeelte van de soundtrack. Hij begint met een mooi en kort gedicht... van Portugal's grootste dichter Fernando Pessoa. De taag is mooier dan de rivier die stroomt door mijn dorp... Maar de taag is niet mooier dan de rivier die stroomt door mijn dorp. Want de taag is niet de rivier die stroomt door mijn dorp. Lissabon. De stad oogt als het gebit van een zware roker die zijn hele leven heeft gezopen. Afgebrokkeld, aangeslagen, hele stukken half ingestort of helemaal verdwenen. Hier ontmoet ik Johanna Bertolo. Hoe are you? Ik ben fijn, Starik. En My Mijn naam is Starik, dat is right. Wat is name? naam? Johanna. Johanna. We hebben gewoon een over café daar... Uh, where... Pessoa uh, was sitting and got meals for free, I understood. It's true, it's true. Uh, Pessoa wrote in Martinho da Arcada. You also have Brasileira there in Bairro Alto. He also wrote there. We so visited there is... that place, yeah. Yes. You saw him sitting there actually being a in statue. Yes, uh, a statue. Uh, and one of the things that was very special about the statue, that every, every 10 seconds somebody comes to touch him and to sit with him like he's still greatly beloved yes it's true I, uh, Pessoa is truly loved and he, it's deserved his work uh, deserves all that love ik mag de leuning aanraken die persona zelf heeft aangeraakt de directeur van het museum leidt ons rond door het heiligdom waar de grote dichter ooit zelf heeft gewoond een deel van de leuning is gespaard gebleven... bij de rigoureuze transformatie die het pand onderging om een museum te worden. Ik zal de leuning de rest van de dag op mijn linkerhand voelen nagloeien. Paolo Tavares neemt ons mee naar een rokerige poëzieavond... waar een Amerikaanse acteur en een lokale held zullen voordragen. Dat wil ik ook. This place is called it's Barraque Theatre. It's uh, an ancient place here in Lisbon where there are a lot of poetry readings, plays performing, and well, these days in Lisbon, there this is one of the main places where you can have some cultural uh, experience. experience. Yeah. I'm going to read it for you out loud. Um, it's about grass. I think you know the stuff. It's the green stuff. It's all over Holland. Cows shit on it. And they eat it as well. I don't know why. But after they ate it, they make milk from it. The milk ain't green. I don't know why. Uh, the word grass can easily be... You can put in for this word grass, you can put in the word politician or the word IMF or the word, word bank. Grass. Grass is overgrowing the world, cropping up everywhere. Just look between... Er is elke dag wel een demonstratie ergens tegen. Voor het parlement hebben zich bij een stoplicht een stuk of tien demonstranten opgesteld. En meer demonstranten zijn er ook niet nodig. Als je zo'n handig bord vasthoudt dat zegt... Als je niet langer bestolen wilt worden door de regering, de crisis is op ons allemaal. het is een heel reëel geval. Het is een woord dat zo veel omvat dat het niet niks verandert. Wat gebeurt met de schrijvers, met de artiesten in Portugal en Lissabon? Um, there you really feel it because um, all sort of um, support systems, funds, grants, all the money that was for culture—I mean, just just vanished. It was—it's the first thing that that gets sacrificed. Um, on the other hand, the artists are, you know, traditionally known for their adaptation skills, and at some levels the cultural scene is even prospering. It's like sometimes I think people are doing more music, putting more texts out, they're more alive. This hip hop international slamming scene is blossoming from virtually... This culture of slamming didn't exist and it's even a bit to the temperament of Fado and the way people read poetry, It's, it's, it's very antagonistic. Grass always returns. Grass on the construction site where they put up a sign that smilingly announces the third stage of your child-friendly house with that view. Though the surroundings haven't changed since they put up the sign except for the grass below shooting up. Grass is overgrowing everything second world war bunkers the dying protesting against the increase of my pensionable age grass is overgrowing everyone Ja, dichter Starik in Lissabon. En in de laatste scène bezoekt hij dan nog, uh, uh, samen met die andere schrijfster... een verlaten complex van gebouwen aan de rand van Lissabon. Waar hij droomt van een uh, enorm, groot cultureel centrum... dat de crisis doet verdampen. Maar goed, dat heb ik weggelaten. Uh, volgend jaar zal ik proberen op tijd te berichten... over City to Cities in Utrecht. Er is wel een uh, mooie festivalbloemlezing verschenen... van deze laatste editie, die kan ik aanprijzen. Mooie verzameling teksten en gedichten van bekende en onbekend talent... Uit, uh, alle drie de steden. He, dus uh, Berlijn, uh, Lissabon en Utrecht. Ook een fijn geschreven verslag van uh, Starix-tripje. Goed, Lissabon, Portugal, Fado, Friesland. Nieke Laverman, nieuw album, Altaar. Wist nog wat in het zorg die duur? De leeftijd onder doka. de klok bij elf, de schemer tiet, begon, de kranten op het tafel, de jarrepuls op het vuur. Hier is nimmer meer verwacht. Wees nog wat in het zon, die dag dat een leefde voor de dood. de klei de eerste haar in ere maar ze net wat ze wie de eerste haar is een akkoord dan net versteek Zien het zo.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 Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neeman. Het weer is fijn en we gaan naar Italië. Zo is dat, want daar vertoef ik altijd zo graag. Ik, uh, heb, uh, ik, uh, ik heb het al heel vaak verteld, maar de ouders gingen altijd naar uh, Trastevere. En, naar? Naar Trastevere. En uh, dat is trouwens in, Londen. in uh, Londen. Ik zit gewoon te zwetsen. Dus heb jij een neef in Balkbrug? Zeker weten, hoe weet je dat? Uh, maar waar gingen naar jullie naartoe? Nou, we gingen uh, uh, naar uh, het meer van Trasimeno. Het meer van Trasimeno. Daar, daar hebben we zulke schettende herinneringen aan. Maar dit terzijde. Want ik wil een plaat, ik heb een brand in mijn vingers, Jan. Uh, dat is een plaat van Nico Vi Videnco. V weinig mensen zullen Nico kennen. Ik ken hem nog van de, de MAVO in, uh, in Voorhout. En uh, hij heeft een paar Italiaanse plaatjes gemaakt. En één daarvan die heb ik in mijn hand. MAVO 3, hè, deed hij? Uh, ja. En ik ging door naar Mavo 5. Legata a un Granello di sabbia. Dat is de titel van het werkje, maar wat betekent dat, Rex? Dat betekent, het mais wordt geplet op de molensteen. Uh, ik zet even die schitterende plaat van Nico Videnko op. Lare, la la la la la ja. la Prachtig accent waar die eigenlijk het, de Italiaanse, ja, zeg maar, het hele Italiaanse gemoed in legt. Ik wil nog even terug naar de betekenis van die titel. Ja. Hoe? Maïs Het wordt geplet op de molenstenen. Maïs wordt geplet op de molenstenen, want daar zit een verhaal aan vast. Ja, enfin, dat is een heel lang verhaal. En dat komt uiteindelijk terug bij mijn grote vriend en collega Silvio Berlusconi. Want dat geluid, dat gaat als volgt. Boonga, bunga. Dus dat is maïs tussen de molenstenen? Geplet en dat geeft een boonga, bunga geluid. Dus eh, in tegenstelling tot wat iedereen denkt, is boonga, boonga... Gewoon, dat is gewoon dat, dat, dat, dat een geplette meis onder die steen. Dat ze dus echt een, een oud mooi ambacht. Maar, nou heb ik van jou begrepen dat, dat, dat het niet alleen dat geluid is... maar dat, dat, dat Boenga Boenga ook is doorgedrongen in de Italiaanse traditionele muziek. Inderdaad, en, uh, en, en, en je moet wel Rex van Beuningen heten om dat uh, te onderkennen. En uh, onderhand wil ik wel even een stukje van die muziek om zitten een, een, een hoop de oude hoeren. Maar die, die Nico Verdenko maakt de muziek. En dat moeten de mensen ook uh, ja, kunnen waarderen. Dus, uh... Maar wie speelt er nou op de Boonga Boonga? Ja, Silvio natuurlijk. In dit nummer? Ja, maar dat is een neef van Nico dan. Dat is een neef van Nico. Ja, Die speelt Boonga Boonga. Ik kan het niet meer volgen, maar dat geeft niet. Maar dit stukje wat we nou net hoorden, dat is toch de Boonga Boonga. Wacht even hoor. Ja. Even, even, even, even. Haal ik hem terug? dit stukje ja nee kijk het is eigenlijk oh. dit is, dit is. Dat is een heel ja dat, dat is een mooi ritme toch dan denk je hij verspringt maar dat is nee dat is, dat is dat dat instrument dat is die sabia dit, die, die, die mijn die daartussen geplekt worden ik snap er geen bal van, ik snap er helemaal niks van, Rex. Maar tot volgende week, het was toch op de een of andere manier, ben ik toch een ervaring rijker. Ik denk dat het heel leerzaam is om, om soms in andere genres te kijken en wat de werkelijke betekenis is. Tot volgende week, uh, Rex. Tot volgende week, uh, Jan. Vergeet onze website niet, www.adelinevanlier. Kan je van alles op teruglezen, ook de playlist en terugluisteren kun je ook abonneren. Uh, bevriend me ook op Facebook. Alleen van Leer, daar gooi ik ook al die podcasten op. Uh, mail me naar hetgoedeleven.kro.nl Volgende week hebben we Peter ten te gast. Begonnen als theaterregisseur. Dat breidde zich al snel uit naar opera en ander muziektheater. Hij schreef ook voor het theater en voor een radiodrama. Hij is de man achter de hoorspelserie Het Bureau. Een Titanoclus. Nou, hij maakt er nog veel meer. Kortom, volgende week een geluidstovenaar op bezoek. Hier een klein fragmentje van iets wat hij uh, maakte al... in jaren 90 voor de KRO, een, een prachtige serie over Socrates. En we gaan het ook binnenkort uh, hier laten horen, en ook bij de VPRO, uh, woord.nl, een klein fragmentje. Hier is de eerste van de columnisten die vanavond hun licht laten schijnen over dat onuitputtelijke onderwerp, de liefde. Hij is een goede vriend van Socrates, een heel goede bekende ook van u allen. Hier is de schrijver van een groot aantal uiterst succesvolle comedies, oh. Aristofans. Zullen we... Vroeger, meneer Socrates, vroeger had je drie geslachten en niet zoals nu twee. Dat derde geslacht dat was de hermafrodiet. Mannelijk en vrouwelijk tegelijk. In die tijd bestonden alle drie de geslachten uit een bol ronde gedaante met twee ruggen aan de buitenkant, vier handen en evenveel benen. Twee gezichten erbovenop naar buiten gericht, met maar één schedel. Ze hadden wel vier oren. Verder twee schaamdelen en alles erop en draan. Ze liep op hun voeten, voor of achteruit, net wat ze wilde. En als ze haast hadden, maakte ze een ratslag met die acht ledematen en rolde voort. Waarom, waarom, vraag je nou, waarom nou drie sekses? Met twee kan het toch ook? Doe wat water in de wijnen, schenk nog eens een biertje.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 Want een andere woont hoor. KRO. je bent nog helemaal niet, niet, niet afgevallen. Ik dacht dat je na die 200 nee. optredens... Of komt dat maar allemaal door die, door die pizza's van... Veel van, pizza's eten. Van Duif, ja? ja? Nee, maar... Nee, maar ik ben niet mee bezig. Nee, helemaal niet meer bezig. Nee. Nee. Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.